5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Veel doden bij bomaanslag Pakistan. Plannen voor linksere PvdA en mogelijk eerder conclaaf Nieuwe paus. Het weer, hier en daar een bui. Morgenochtend is het vaak nog grijs. Maar in de middag komt er geleidelijk meer zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Vanaf maandag wordt het weer kouder. Vooral in de nachten gaat het vriezen. Een bloedige aanslag in Pakistan. In de stad Quetta ontplofte een bom op een groentemarkt. Zuid-Azië-correspondent Lucas Wagenmeester. Lucas, is al duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn? Ja, uh, meer dan 50 wordt inmiddels gezegd. Hè. Dit is wel heel zorgwekkend hoor, wat hier gebeurt. Tweede keer in korte tijd hè, dat er echt een grote bom afgaat in Quetta. Een paar weken geleden ook tegen de 100 doden. Vandaag wordt er gesproken over meer dan 50. en ook... Meer dan 150 gewonden inmiddels. Hier is een bom tot ontploffing gebracht met een afstandsbediening. Opnieuw is er iemand actief die echt tot doel heeft zoveel mogelijk doden te maken. In een Sjaïtische wijk op een drukke markt op zaterdagavond. Het is hier avond. Maar de avond is in deze streek echt het moment waarop de meeste mensen op straat zijn. Dus het doel is hier overduidelijk geweest om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dat is wel helder. Je zegt de tweede keer in korte tijd in Quetta. Eh, Quetta is de hoofdstad van de provincie Baluchistan. Eh, Hoe, ja, Wat voor eh, provincie is dat? Ja, er zijn er meerdere dingen tegelijk aan de hand. Hè. Baluchistan is een van de uitvalsbasis van de Taliban en andere extremisten. Het is ook een provincie waar separatisten actief zijn. Zij willen de provincie Baluchistan losmaken van Pakistan. Dat is ook bij tijden echt een hele felle strijd. Maar hier gaat het, en daar lijkt het wel echt op... Uh, om de meest zorgwekkende vorm van geweld in Pakistan eigenlijk. Hè. Dit is sectarisch geweld. Dit is gericht op een markt in een wijk waar Shiiten wonen. Meerdere terreurgroepen, onder andere de voor ons zo bekende Taliban, hè, die bestaan uh, vooral uit soenitische moslims, hebben zich tot doel gesteld de Shiiten uit Pakistan te verdrijven. Of in ieder geval het leven echt zeer zuur te maken. We hebben zo'n sectarische strijd bijvoorbeeld ook in Irak gezien. Hè. Dat is echt niet fris. In Pakistan speelt dit al lang, misschien wel dertig jaar al. Yeah. Maar het, is, uh, het wordt wel heel snel bloederiger, harder en gerichter hè, de laatste tijd. Wat hier vanavond gebeurt is echt bijzonder slecht... voor de stabiliteit van het ja, ongelooflijk instabiele Pakistan. Dankjewel, correspondent Lucas Waagmeester. De denktank van de PvdA, de Wiardi-Bekman-stichting... presenteerde vandaag een vernieuwde ideologische visie voor de partij. En daarin staat dat de PvdA zich meer moet richten... op bestaanszekerheid, saamhorigheid en verheffing... Partijleider Samsom is enthousiast. De terugkeer naar oude sociaal-democratische waarden... is volgens hem niet in strijd met de huidige samenwerking met de VVD... en bijvoorbeeld ingrepen in het ontslagrecht en in de WW. Kijk, als je de, de waarden van die hier zijn opgeschreven, eh, rechtstreeks zou vertalen in het aantal maanden WW, dan doe je volgens mij die waarde tekort. En ook overigens het regeerakkoord. Want juist in dit regeerakkoord is bijvoorbeeld afgesproken om die hyperflexibilisering op de arbeidsmarkt te stoppen. Maar het is dus dan... geen bijdrage aan bestaanszekerheid van, de, van mensen in de WW, toch? Dat die uh, korter wordt? Nee, jazeker. Het is een bijdrage aan, aan Nederland, aan iedereen in Nederland. Die Brigitte, de schoonmaakster waar we het over hadden, werkt nu op een nuluren contractje, heeft dus geen enkele bestaanszekerheid. Wij zorgen ervoor, ook in het regeerakkoord afgesproken, dat ze vast in dienst wordt genomen. Wij zorgen juist aan die kant van de arbeidsmarkt, wat wel eens de onderkant wordt genoemd, dat de zekerheden vergroot worden. Ja, en in ruil daarvoor... Moet je ervoor... Vergroot u de onzekerheid van andere mensen? Nou ja, moet je ervoor zorgen dat aan de andere kant van de arbeidsmarkt, waar nu bijvoorbeeld mensen kunnen worden ontslagen met drie ton aan ontslagvergoeding... Ja, dat gaan we een stukje omlaag halen om ervoor te zorgen dat die arbeidsmarkt weer in balans komt. Is het misschien ook zo dat er gewoon spanning zit tussen verheven idealen die een denktank opschrijft en uh, t, uh, de politiek van alle dag in samenwerking met uitgerekende VVD die een heel ander beleid voorstaat eigenlijk? Ja natuurlijk, die spanning is er dagelijks, die voer, voel ik ook dagelijks. Overigens is de spanning met de realiteit het grootste. Je idealen lopen vast in de grindbak van, van de rauwe realiteit buiten. Begrotingstekorten, een economische crisis, globalisering die oprukt. Het is nog best ingewikkeld om al die prachtige idealen die hier opgeschreven staan waar te maken. Dit boek eh, en het essay wat erbij hoort motiveren me enorm om daar elke dag weer mee verder te gaan. Belangrijk punt in de conclusies van de Wjardi-Bekman-stichting is... we moeten af van het marktdenken. Is dat wat het kabinet nu doet? Nou, Zo hard eh, staat het er eh, volgens mij niet, want... Ook de Partij van de Arbeid, ook de sociaaldemocratie... gelooft in een sociale markteconomie. Wij schaffen de markt niet af, maar we beteugelen haar wel. We zorgen er wel voor dat de perverse effecten ervan... bijvoorbeeld in de financiële sector worden tegengegaan. Dat hebben we nou net in het regeerakkoord afgesproken. In dit regeerakkoord ligt nou ja, een groot aantal maatregelen... die Nederland verder kunnen helpen in de komende jaren. Onze idealen, die van de Partij van de Arbeid zelf... gaan veel verder dan dat. Daar hou ik maar aan vast. Dat is ook wat van waarde ons weer elke dag op wijst. En daar ben ik blij mee. PvdA-leider Diederik Samsom dus blij met de vernieuwde ideologische visie. En hij was in gesprek met verslaggever Wilco Boom.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 Het Vaticaan liet ook weten dat ruim 35.000 mensen zich al hebben aangemeld... om bij de laatste audiëntie van paus Benedictus op het Sint-Pietersplein te zijn. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In de Schotse Hooglanden is een autorelly afgelast... nadat een deelnemer van de baan was geraakt en in het publiek terecht was gekomen. Een vrouw van 50 kwam daarbij om het leven. Een jongen van 8 raakte gewond waardoor de auto van de baan raakte, is niet duidelijk. De rally bij Loch Ness was de opening van het Schotse rallykampioenschap. Er zouden meer dan 100 auto's aan meedoen. De brand die woede bij een staalbedrijf in Hogerheide is uit. De brandweer heeft ook de giftige rook die vrij kwam onder controle. Vanochtend om 10 uur brak er brand uit bij het staalbedrijf... op industrieterrein De Kooi. De brand was snel onder controle, maar een aantal kokers met zink erin... smulden nog na. En daar kwam giftige rook vanaf.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 In Nederland verzorgt Veolia openbaar vervoer in Zeeland, Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland. Het bedrijf verzorgt een aantal trein, bus en veerverbindingen in die provincies. Veolia zegt dat alle bestaande contracten blijven bestaan. En ook blijft de naam Veolia voorlopig gewoon bestaan. Nog een keer de hoofdpunten. Een bloedige aanslag in de Pakistanse stad Quetta. Met tientallen doden op een markt waar een bom ontplofte. De PvdA moet op economisch gebied een meer sociale koers varen die richting de SP gaat. Staat in een stuk dat vandaag op een partijmanifestatie is gepresenteerd. En het conclave waarin kardinalen een nieuwe paus kiezen begint waarschijnlijk al eerder dan 15 maart. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van langs de lijn met het WK Allround vanuit het Vikingschip.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 Profiteer nog twee dagen van de Eredivisie Live actieweken. Ga nu naar Eredivisie live.nl of bel 09090101. 10 cent per minuut voor een uniek aanbod. NOS langs de lijn. langs de lijn nog tot 11 uur vanavond. met natuurlijk vanavond de concentratie op het voetballen op de, eerste, op de Eredivisie. Maar nu natuurlijk het schaatsen, de 5 kilometer. We waren benieuwd naar Brodka. Ik hoop u ook. Dus ik ben benieuwd hoe dat is afgelopen, Sebastian. Nou, hij kwam in de buurt van zijn persoonlijk record. Daar bleef hij maar 17e van verwijderd. Maar 6,35,88. Dat is geen tijd waar de echte 5 kilometer specialisten uh, uh, van achterover vallen. Maar aan de andere kant, eerder weer in toekomt. Broedka is toch vooral uh, meer een sprinters type... Uh, uh, 500 meter, dus gewonnen en een goede man ook op de 1500 meter. En Broedka die reed een hele mooie vlakke 5 kilometer. Nu in de baan een van de jonge Noren. Deze is 19 jaar, komt uit Arendal. Simon Spieler-Nielsen is zijn naam. Hij heeft een persoonlijk staan van 634-80. Dat reed hij vorige week in de B-groep in Insel bij de Wereldbeker al daar. En aangezien hij uh, in de eerste fase van de 5 kilometer, na een kilometer om precies te zijn. Bijna een seconde sneller is dan het schema van Broedkaap. Betekent ook dat Siemen, spieler Nielsen in zijn Joey Montia... misschien wel bezig is om zijn persoonlijk record te verbeteren. En dan Diana Valkenburg, tweede op de 3 kilometer. Derde in het klassement. 13e uh, achterstand op de 1500 meter. Op de verrassende nummer 2. in uh, Chicova. We gaan naar het middenterrein. Want uh, als het goed is, staat Diana Valkenburg nu bij Steven Dalenboud. Nou, je sluit de eerste dag op plek 3 af van, uh, van uh, het podium. Zeg maar, net op het randje van het podium. Maar ja, wat hoort daar voor gevoel bij? Uh, ja, het gevoel van, uh, van twee wel goede races eigenlijk. Mijn 500 was al goed, niet perfect, kan nog wel iets beter. Mijn 3 was ook wel goed, maar kan, had ook wel iets beter gekund. Misschien, ja, ik heb er alles proberen uit te halen, maar het was, het was geen perfecte race. Dat is jammer, maar ik denk onder deze omstandigheden, ja, misschien is het wel een hele goede tijd. Ik, uh, ik had eigenlijk gehoopt iets sneller te zijn, maar dat lukte niet. Dus dat is jammer, maar ik denk niet dat ik ontevreden mag zijn. Wat, zei, wat had dan beter gekund? Hij was, um, de race was iets, iets te wisselvallig in de rondetijden, zeg maar. Ik was iets te rustig begonnen, waardoor ik ja, iets te veel moest doen... om die rondetijden terug te krijgen. En dat heeft me aan het einde wel wat gekost, waardoor ik hem wat minder vlak kon houden. Dus hij, ja, hij moet eigenlijk iets vlakker. En het is altijd moeilijk op zo'n drie kilometer om hem goed te doseren. en Ik word er steeds beter in, ik leer het steeds beter. Maar ze zijn nog niet perfect, zeg maar. En dat had ik nu graag gedaan. En hij kwam zeker in de buurt, hij was niet slecht, maar hij was net niet perfect en dat is wel jammer. Je had het ook over de omstandigheden, hoe zijn die? Ja, ik denk niet zo goed, want ik vind de tijden niet zo goed. Ja, je ziet ook aan iedereen wust dat zo langzaam rijdt dan de afgelopen weken. Ja, klopt. En het is, um, het is nu echt een stuk langzamer dan Insel, dat is op zich logisch de Insel op hoogte ligt. Maar ik kan ook niet zeggen dat hier hele scherpe Heerenveentijden gereden worden of zo. Het hele jaar, ik heb al veel uh, 4.05 gereden en nu kom ik op 4.08. Iedereen komt op 4.05 en die heeft uh, nou, 4.01, 4.02 gereden zeg maar, op Insel, op herenveen uh, volgens mij. Dus de tijden zijn gewoon iets langzamer en ik denk dat dat wel eens zegt over de omstandigheden. Maar goed, je zat dus gewoon op het podium. Je stond na jou de tweede, maar er komt Chico van nog even tussendoor. Had je daar rekening mee gehouden? Nee, die had een goeie. Ja, dat is toch goed, zeker. Toen dacht jij, domme. Ja, ah, ik dacht, uh, die gaat er morgen aan. Ja, want is dat mogelijk? Jawel, dat denk ik wel. Het verschil is klein, maar weet je... 3, op de 1500 meter, hè? Dus, ja, de vraag stellen is een beantwoorden eigenlijk. Ja, weet je, het verschil is heel klein. Maar ik zal er morgen echt, uh, echt heel hard voor moeten vechten en gewoon twee hele goede races rijden. En dan zien we einde wel, uh, wel waar we uitkomen. Ja, maar hoe denk jij over Chicova? Want ze verrast is vandaag. En ja, dat zou ze natuurlijk morgen ook kunnen doen. Oh, ja, zeker. Ze kan een hele goede 1500 meters rijden. Vijf uh, kilometer ik eigenlijk niet zo goed. Komt ze vast ook heel goed door als, uh, als ze morgen een goede dag heeft. Dus ik... ik ik streep er zeker niet af. Ze staat voor mij en dat is niet voor niks. En uh, het is aan mij om, uh, ja, om morgen heel hard te vechten voor twee goede races. En dan uh, zien we na vier races wel uh, of ik er voorbij ben of niet. Ja, en ook WU staat nog voor je, maar dat is iets meer 2,6 seconden op de 1500. Hoe kijk je daar nog naar of heb je dat al uh, laten rusten? Ja, weet je, ik ben niet zo heel veel met klassementen bezig, alleen met goede races. Ik weet wel dat het verschil heel groot is. En uh, ik zie dat morgen niet, uh, niet zo snel uh, d -d dicht... Ik kan het niet zo snel dichtrijden, denk ik. Dat is gewoon schat te groot voor. Maar, uh, ja, weet je, hoe dan ook ga ik gewoon twee hele goede races rijden. Want dat moet ik wel doen om uh, uiteindelijk goed te eindigen. Ja, ja, wellicht op weg naar je eerste WK Allround medaille. Nou ja, daar is nu nog te vroeg voor, denk ik. Hier aan de Valkenburg was dat. Tegen uh, Steven Dalenboud, uh, Jochem. Uh, ze zegt, ja, uh, over die races iets uh, te wisselvallig. Uh, dan de omstandigheden, die heeft ze ook nog even voorbij, gaan ko voorbij uh, laten komen. Maar dan Sikova. dat was natuurlijk het meest opvallende. Hè? De manier waarop zij dat in haar hoofd even anders zet. Van ja, toen je dat, dacht je toen niet potdomme. was letterlijk de vraag. En zij zegt ja. van, nee, die ga ik gewoon morgen pakken. Ja, ik vond het een hele mooie reactie. Ik denk dat het een goede reactie is. Het is natuurlijk wel verrassend dat ze ertussen staat. Daar, daar denk je niet één, twee, over na. Uh, ja, maar ik vind de reactie die ga ik morgen pakken, dat, dat vind ik wel leuk. Dat spreekt me gewoon aan. En dat ze daar... Ja, goed, het is een verrassing. En ze rijdt een goede 1500 meter, dat weet Diana ook uh, heel goed. Ik denk alleen dat haar 5 kilometer zeker wat minder is. Dus ja, haar opmerking van ga dat pakken, dat, uh, dat vertrouw ik haar in dit geval ook ja. toe. Ja, dat ze zegt dat ze niet met de klassementen bezig is... dat. Uh... Moeten we misschien een beetje met een korrel zout nemen? Nou, kijk, het is in de basis wil je gewoon je goede race rijden. Dat klinkt echt heel saai en heel surf, maar dat is ook echt wat je moet doen. Want eh, pas als je een goede race rijdt, dan heeft het zin om het, naar, om het te vergelijken met het klassement. En er zijn nog steeds maar weinig schaatsers die echt harder gaan rijden... door te weten dat ze uh, een tiende moeten pakken op een 500 meter. Want dan ben je niet bezig met je taak een goede 500 rijden... maar ben je bezig om harder te gaan. En bezig om harder te gaan dat, dat, dat aan tijdige koppel dat werkt over het algemeen niet. Ja. Ik hoorde de bel, de bel van de laatste ronde van Nielsen tegen Mantia. Ik ben benieuwd hoe die Nielsen het met name gedaan heeft. Nou, Per komt hij niet aan. 6'34'80 reed hij in Insel vorige week. En nu komt hij tot 6'42'07. Dat is uh, ja, geen goede tijd. Uh, je moet 640 hebben gereden ergens volgens mij in de afgelopen anderhalf jaar om de limiet te hebben gereden, te, te rijden om mee te mogen doen aan een WK Allround. Nou, dat deed dus Simon Spiele-Nielsen bijvoorbeeld vorige week in Insel wel. Maar nu zit hij boven die limiet dat zegt toch ook wel wat. En Joey Mantia uit de Verenigde Staten was zijn tegenstander. Die is 26-voudig wereldkampioen bij het inline skaten en rijdt nu 6.55.19, wat natuurlijk in 2004 bij het WK hier in Hamar. De uh, doorbraak van de Amerikanen, onder wie Chad Hedrick... die ook uit het inlinesketen uh, kwam. Deze man, jaar rijdt sinds oktober 2011 op het ijs. Het is misschien maar goed, Erben, dat er ook inliners zijn... die uh, bewijzen dat het toch niet altijd even makkelijk is... om van de wieltjes naar de ijzers over te stappen. I inderdaad, inderdaad, deze man is echt geen Chad Hedrick. Uh, want we, hebben natuurlijk, uh, we hoorden dat deze man op het uh, lange baanschaatsen zich ging richten. Hebben we hem natuurlijk allemaal gevolgd. Hè? Want hij, dat zal wel de nieuwe Chad Hedrick worden. Maar 6,55, dat heeft Chad Hedrick nooit gedaan... En uh, ik zie hem schaatsen en ik geloof ook niet dat, dat hij nu binnen een paar jaar dat gat dat, dat zomaar even gaat dichten. Hij is wel een man die, die wel enorm eager is en uh, uh, graag wil winnen. Dus hij zal hier echt enorm van balen. En, uh... Ik ben benieuwd of hij morgen überhaupt nog aan de start gaat uh, verschijnen. Hij uh, is overgestapt uh, naar het ijs, uh, vooral om Sochi te bereiken door de Olympische ja. Spelen voor volgend seizoen. Maar hij zal behoorlijk uh, veel werk moeten verrichten in het uh, komende jaar, in de komende twaalf maanden, om Sochi überhaupt te bereiken. Uh, even heel uh, snel tussendoor: Long jong Sun is inderdaad alleen vertrokken inmiddels. Dus Bram Smallebroek uh, is inderdaad uit het toernooi verdwenen. Is dus inderdaad ziek. Uh, jij wilde nog wat zeggen, Erwin? Ja, nou, ik uh, kijk even gewoon naar de eerste drie ritten, en dan is en het is gewoon zware omstandigheden. Wat Diana Valkenburg ook al zei. van ja Het, het ging niet echt makkelijk en de tijden vallen me een beetje tegen. Als we naar onze tijden kijken, ja, dan vallen die tijden eigenlijk ook eigenlijk wel een klein beetje tegen. En ik heb ook in de eerste rit natuurlijk opgelet. Omdat Jochem heel graag wilde dat we graag naar Broetka ging, ging, goed, goed gingen kijken. En dan heeft hij gewoon een goede vijf kilometer gereden. Want ik heb ook, als je kijkt naar zijn rit opbouw... Allemaal rondjes 31 en of naast één rondje 32. En dat is dus voor met name voor iemand die echt van de kortere afstanden komt... heeft hij gewoon een hele goede 5, 5 kilometer gereden. Long Jang-sun moet het in zijn eentje doen in de vierde rit. Uh, de nummer 5 van de 500 meter. Daar reed hij een persoonlijk record trouwens. 36-50. maar zal hier binnen de 6, 30, 70 moeten rijden om een PR te rijden. En eerlijk gezegd, hij heeft nog een stukje te gaan. Nog 10 ronden om precies te zijn. Long Jang-sun zie ik dat eerlijk gezegd op dit moment niet doen. Duidelijkheid, zometeen hebben we natuurlijk de dweil na de vijfde rit. En daarachteraan dan de grote klappers, om maar even zo te zeggen. Rit 8 Koen van Weij tegen Rens Rottevel, Sven Kramer tegen Babenko. En dan Bukko tegen Scoobrijv in rit 10. En de laatste twee Swings. Pedersen en Geijs Reiter tegen Jan Blokhuizen. Dat zal zijn zo ongeveer tussen kwart over zes en kwart voor zeven. Dat zijn de mooiste ritten. Maar je weet nooit wat ervoor gebeurt natuurlijk. Geen sportforum, dat mogen duidelijk zijn. Want we hebben andere dingen te doen vandaag. Hier is ABC en Shoot That Poison Arrow. No, I can never love you <laughs> Who broke my heart? En shoot at poison arrow. Over de feitjes die je toch wel graag wil weten... om ze heel snel weer te vergeten. Ja. Jochem Uithaag. Ja, nee, ik le de ik lees ook gewoon Twitter berichten dat iemand twittert van ja, geinig, de langste schaatser... tijdens het schaatsen is... Uh, het WK-Orundtoernooi is een Chinees... die de zonnige Lange Jan heet. Ja, Long Jansen. <laughs> ja. Long Jansen nou. Oh. Goed. Oh. Ja. Ja. Ja. Dank aan de heer of Ed De Karst, ja. Goed, dan wat maar weten. Uh, we zijn wel heel erg benieuwd naar uh, die silos eigenlijk. Want als je in die eerste groep kijkt voor de dweil, dan is dat degene die eigenlijk op papier de snelste is. Ja. Um, maar goed, die moet nog starten volgens mij. Ja, klopt. Ja, die goed. rijdt uh, dadelijk de nummer drie van de 500 meter... in de rit uh, tegen Alec Janssens. Nu dus inderdaad uh, lange Janssen, Long <laughs> Jong-sun. 20 jaar is die pas trouwens. Dus het is wel iemand uh, voor de toekomst uit China... Chinees kampioen allround. En eind december werd hij derde op het uh, Aziatisch kwalificatietoernooi allround. Want uh, wij rijden het EK als kwalificatietoernooi voor dit toernooi. Maar de Aziaten rijden dus ook een Aziatisch uh, kampioenschap. En daar won Seun Hoon Lee. En toen ik dat uh, weer even teruglas, dacht ik, ja verrek, de uh, Koreanen die zijn hier helemaal niet. Die laten dit toernooi helemaal schieten, zowel bij de mannen als de vrouwen... Uh, uh, hebben geen afvaardiging gestuurd, richten zich helemaal op de WK afstanden uh, aan het einde van het seizoen in Sochi. Dat zegt misschien ook wel genoeg, hè Erben, over hoe zij tegen het allround aankijken. Ja, ja maar de Koreanen hebben natuurlijk helemaal geen enkele allround historie. Maar het is wel, wel jammer, want je wil, uh, Lee wil je gewoon hier hebben, hebben rijden. Hij is natuurlijk de Olympisch kampioen op de, op de 10 kilometer. En als hij dan niet rijdt en hem kan wel rijden, dat is gewoon zonde. Het is gewoon echt zonde dat die jongen hier gewoon hier niet rijdt. Long Zhang Sun ondertussen uh, in de laatste ronde aanbeland. Zijn persoonlijk record reed hij in Calgary, 630-70. Nou, dan gaat hij nu uh, bij Langenaal uh, niet aankomen. Was er net al 12 seconden langzamer dan Broedka was toen de Pol eerder uh, de laatste ronde inging. Dus 6.40. Ja, toch een soort van uh, limietbarrière is ook al lang en breed verstreken als Long John Soon hier aankomt gereden. 6,50-93 staat ermee voorlopig op de zesde plaats op de vijf kilometer. Het zijn slechte tijden. De tijden vallen tegen. Uh, Erben, jij hebt hier gisteren zelf een aantal rondjes uh, geschaatst. Het schijnt dat je op de 500 meter slechts 10.50 opende, uh, ja, heb ik van ja. een aantal uh, oh, ooggetuigen ik... gehoord. Dat viel ook een beetje Schles. tegen. Maar vert, vertel eens nou, ik heb gisteren <laughs> over de gereden. omstandigheden. Om, want Ik heb gisteren gereden hier om, dat, om de camera's te testen van de Noorse te te televisie. Maar ik vond het ijs ook ik vond het stroperig. Het was stroperig wat, wat, ijs. En wat houdt het eigenlijk in? Dat houdt in dat, dat je, je krijgt geen vrijheid. Aan het einde van je slag kom je niet los van het ijs. Dat je eventjes gewoon lekker glijdt. Je moet meteen je schaatsen bijhalen. Dus je moet continu afzetten om vooruit te blijven gaan. Je, je hebt geen echte in. En dat zie je eigenlijk nu ook wel een beetje bij al, de, al deze schaatsers. Ze moeten, bij iedere slag moeten ze ervoor werken. Het komt niet vanzelf. Het is geen salt leek. Of soms is het ook bij een herenveen dat je echt zo heerlijk kunt glijden op die baan. Ja, je valt, als je niet afzet, als je geen kracht zet. val je meteen stil. En dan is een 5 kilometer, met name voor deze rijders. die toch niet de echte grote goden zijn van de, op, de, op de 5 kilometer. dan zie je ook. Dat het eigenlijk stuk voor stuk allemaal gangen zijn. Eens kijken wat uh, Janssens en Silos dadelijk gaan doen. Ik kan me voorstellen dat Janssens, Elk Janssens, uit Canada wel uh, Nederlandse voorouders heeft. Die ooit geëmigreerd zijn, gezien zijn achternaam debutant. Hij is uh, 21 jaar en uh, werd slechts vijfde op het noord amerikaans kwalificatietoernooi. Maar mag hij toch rijden in plaats van bijvoorbeeld Jordan Beltjos, en andere goede Canadees. En rijdt hij rijdt dus tegen Harold Silos. En dat is de nummer drie van de 500 meter. Hij heeft een persoonlijk record staan van 6 17, 13 Maar dat reed hij in 2009 in Salt Lake City. Bij het EK, waar uh, Silos uiteindelijk twaalfde werd, reed hij 6.28.19. 19 Dus we gaan zijn rit van nu. Maar dadelijk is een beetje afzetten tegen die 6'28-19 van... Eerder dit seizoen, begin januari, het EK in Ereveen. Hoe waren jouw uh, eerste 100 meter eigenlijk uh, qua tijd? Hoe was die, uh, Sebastian? Mijn eerste 100 ja. meter? <laughs> ik denk, vraag aan uh, mij uh, nu, maar... Uh, ja, ik dacht ook dat het vraag... Ga ik je... Nou, nee, ja, dat, uh, uh, ik denk ja. dat ik daar uh, wel uh, ietsje langer dan 10,50 over ga doen. Om een Indicatie te geven van de opening van 1050 van Ermen. Mijn snelste opening op een goed oranje uh, round was 1023. Dus 1050 vind ik het vrij Het komt doordat wij gisteravond, uh, uh, ja. of tenminste dat ik uh, aan tafel zat met uh, legendarische oud-sporters zoals Martin Hesman, Rietje Ritsma en Ermen ah. Wenemers. En je weet hoe het gaat. Zet oud-topsporters bij elkaar en ze gaan elkaar aftroeven. En ja. ze gaan elkaar weer een beetje de ogen uitsteken. En wat reed jij dan? En toen kwam die 1050 te staan. Ja, kijk, dat... ja. Op, Ik doe het er niet naar. Duidelijk. Ik ook niet trouwens. Goed, we gaan even naar Jan. Blokhuizen luisteren, die rijdt straks in de laatste rit van de vijf kilometer. Zijn eerste afstand verliep niet, zoals hij had gehoopt. Op de 500 meter had hij een voorsprong moeten pakken op Sven Kramer. Maar dat lukte nou echt niet. 36-68. Ja, ik had wel gehoopt dat hij een stukje harder ging, maar... Uh, goed, het staat er goede dingen. Uh, deze week een beetje naar... Wil je niet de grond meer praten, hoor? Nee, hoeft ook niet, maar... Uh... Weet je, deze week een beetje naar vorm gezocht en dan gaat hij dag wel beter. Uh, maar uh, ja, dit was, was uh, niet echt een super race, maar het staat dicht bij elkaar en er uh, zijn nog drie afstanden te rijden, dus uh, geen man overboord. Nee, nee, nee, nee. nee. Uh, maar ik proef wel een beetje aan jou, het was ingecalculeerd. Dat het misschien niet zo hard ging? Nou ja, wat ik, wat ik zei, weet je, uh, ik, ik, had, ik had in ieder geval geen supervorm. Wat uh, was vorige week? Deze, deze week, uh, ja, weet je, probeer wat te rusten en uh, gewoon wat gevoel krijgen op het ijs en uh, dat gaat op zich wel goed. Alleen ja, deze race ging nog niet zoals ik uh, gewild had. En uh, goed, de laatste, paar, de laatste 50 meter uh, vond ik wel weer wat. Dus dat, dat gevoel neem ik gewoon mee naar, naar uh, vanmiddag. Ja, het is een super geweest de afgelopen week eigenlijk, naar vorm, naar hard rijden. Ja, ja. En uh, die toch is nog niet over. En, uh, ja, we gaan zien wat het uh, vanmiddag brengt. Ga ervoor. Want weet je waar het hem in zit eigenlijk? Dan ja, dat het altijd heel moeilijk om, om daar een vinger op te leggen. En uh, goed, uh, weet je, ik, ik heb uh, dit jaar al een aantal hele mooie races laten zien. Ja, en je hoopt gewoon uh, iedere keer een, een schepje bovenop te doen. En ja, soms uh, gaat het goed, soms gaat het wat minder. En, weet je, het is gewoon een proces. En uh, ik, uh, ik ga hier gewoon vol overtuiging rijden. En dan uh, zie ik uh, ja, wat, uh, wat mijn lichaam me brengt. Want dat is een beetje het verhaal van jouw seizoen. Want bij het NK, waar je heel goed was, zei je eigenlijk van ja, het beste moet nog komen. Ja. En eigenlijk is het daarna minder geworden. Ja, nou ja, goed, het seizoen is nog niet over, dus het kan nog beter worden en uh, daar ga ik gewoon voor. Dus. Ja, dat is natuurlijk ook ja. zo, want uh, verschillen zijn er om overbrugd te worden. Uh, het verschil met Kramer is natuurlijk niet groot. Uh, waar richt jij je nu op? Ik bedoel, of uh, zet je een blinddoek op en uh, alleen maar goed probeert te rijden, drie afstanden nog? Ja, ik denk dat je, dat je nu nog niet naar de Klasse bent mag kijken. Eerst gewoon een vijf uh, kilometer rijden en dan, dan zie je meestal hoe de kaarten geschud zijn. Ja, je ziet dat, dat de klasse mensen, daar staat, staat Bukko gewoon uh, nu met kop en schouders bovenaan. En uh, de rest daarachter zit, zit heel dicht bij elkaar. Dus ja, de, de vijf kilometer gaat het uitmaken, Het wordt wel spannend voor jou, dat proef ik wel. Ja, het is altijd spannend. En uh, dat, uh, vanmiddag, of, vanavond is, uh, maakt er geen verschil op. En, ja, ik, ik ga ervoor en uh, ik, zie wat, uh, ik zie wat er moet brengen. Jan Blokhuizen uh, was staat tegen de Bert Maalderink. Wat is dat toch? Want we hebben het wel vaker gehoord uh, vanmiddag. Die zoektocht, die is nog niet over. Ik ben aan het zoeken naar die vorm. Ja, de wanneer, wanneer weet je dan dat je hem gevonden hebt? Nou, een legendarische opmerking van mij, altijd was met de opmerking van mijn ploeggenoot uh, Emile de Jager. Hij zei: Jochem, je moet stoppen met zoeken, je moet gaan vinden. Um, je bent op een gegeven moment ben je gewoon, Het loopt niet lekker. Je bent je slag even kwijt. Uh, het, het is gewoon iets, soms kan je niet helemaal de vingers erop leggen wat het hem is. Is het een, uh, dat je techniek niet goed is, ben je niet helemaal fit? Uh, heb je te veel geschaad dat je gewoon even zin hebt om in andere dingen te doen. En het is je totale mindset, die je beleving naar een wedstrijd toe die je toe gaat brengen, of je er echt klaar voor bent of niet. En elke kleine verstoring die je onderweg naar een toernooi kan hebben, kan je, of nou ja, een verstoring kan ook positief werken, kan je beter maken of slechter maken. En dat is, is heel lastig. En daarom hoor je iedereen er ook zo vaak over. Praten, ja, ik weet niet helemaal wat het is. En ik durf wel te stellen, als je waarschijnlijk echt um, uh, onder vier ogen spreekt dat er wel wat meer uit gaat komen. Je zegt ja, maar dit heb ik anders aan zus heb ik gedaan. En ik denk dat dat het gewoon is. Maar ja, dat laat je hmm. natuurlijk ook niet altijd aan de buitenwacht. Ja, het is brengen. natuurlijk ook het mooie van de sport... dat op het moment dat je het dan denkt gevonden te hebben... en het gaat goed, dat je het dan weer kwijtraakt. Of ja. in ieder geval niet vast kan houden. Ja, ik bedoel, uh, de, de, de toppers die dat kunnen... Um, dat zijn de echte grote. En wat dat is knap wat een Sven Kramer doet. Maar als je wellicht naar een Roger Federer kijkt in het tennis... die het ook voor elkaar krijgt om met pieken en dalen... elke keer op, op een niveau te komen... En, ja, dan leer je jezelf echt kennen en weet je wat goed voor jezelf is. En het leuke is dat wat goed is voor jou op je 22e-jarige leeftijd... is niet goed voor jou op 26e-jarige leeftijd. Ja, ja, dat is het magische van, de, van ja. de topsport, dat is wel duidelijk. Het boeiende ook. Uh, die Silofs, wij waren benieuwd hoe die het deed. En ik neem dat aan dat hij... Uh, ja, gelukkig man, dat hij nog staat. En ja, hij zit in het, in het einde van zijn vijf kilometer. Anderhalve ronde moet hij nu nog, want hij gaat aan de overzijde... de kruising verlaten en de binnenbocht in, 26 jaar... Deze Silos die bij de Spelen de 5 kilometer reed en dat short track toernooi daarmee combineerde. Zich nu helemaal op de lange baan richt. Uh, in Insel woonachtig is daar rijdt voor de Kia Speed Skating Academy. Laatste ronde ingaat met een rondje 31-5. Dat rijdt hij eigenlijk zo'n beetje afgerond de laatste vier ronden steeds. 31 31.2, 31 31.5, 31, 4, 31 6 0, 0, 57 had hij de net. Betekent dat hij... Uh, tenzij die een enorme verrassende slotronde rijdt. Maar hij gaat niet onder de 36 rijden. Hij gaat wel uh, de rit ruim en gemakkelijk winnen van Elk Janssens uit Canada. Daar komt Silos aangereden. Broetka had 635,88. Heeft hij natuurlijk gewoon nog steeds. Silos gaat er onderdoor rijden. De 630 zit er inderdaad natuurlijk niet in. Maar 6.32.52. 52. Dat is dan de snelste tijd waarmee we de dwel ingaan. Elk Janssens uit Canada op zijn eerste WK Allround. We kennen hem eigenlijk amper. We zien hem bijna nooit in, uh, in uh, Europa rijden. Volgens mij hebben we hem überhaupt nog nooit hier uh, zien rijden. Rijdt 639, 87. Staat ermee op de vierde plaats. Als we negen rijders zien hebben in dat eerste blok van de 5 kilometer Silos, dus aan de leiding 632-52. na dit de wel, Dennis Juskov tegen Makowski, dan Koek tegen Simanski, en dan gaat het echt los met Koen Verweij tegen Rens Rottevel. Verweij zesde op de 500 meter kwam daar goed weg, had uh, bij de tweede starter ook wel een beweging uh, Rottevel slechts veertiende, dan komt Sven Kamer in de baan tegen Dimitri Babenko, Sven Kramer, die dus 7 seconden goed moet maken op Hoa Bukku. Bukku rijdt de rit daarna tegen Ivan Skobrev. Swings in de voorlaatste rit tegen Sverre Lune Pedersen. En in de laatste rit Jan Blokhuizen, behoorde hem de dus straks, moet dan ook gaan laten zien dat hij nog steeds al een aardige vorm heeft. Rijdt tegen de Duitse recordhouder Moritz Keijsreiter. Goed hoor.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 Duel en standing still. Zes minuten over half zes. We zitten in de dweil van de vijf kilometer bij de mannen in Hamar. Zometeen vanaf kwart voor zeven. Uh, ook op radio 1 vanzelfsprekend aandacht voor uh, de Eredivisie. Vanavond vier wedstrijden. Om kwart voor acht Nakbreda Breda tegen Herakles Almelo. Rodi SC tegen AZ. En om kwart voor negen PSV tegen FC Utrecht. En dan om kwart voor zeven FC Twente tegen Willem II. En het seizoen van Twente dreigt net als een uh, jaar geleden als een nachtkaars uit te gaan. De ploeg van trainer Steve McLaren zakt iedere week verder weg op de ranglijst. En inmiddels is het uh, flink onrustig in Enschede. Straks dus hekken sluiten Willem II. En dat duel zou wel eens cruciaal kunnen zijn voor de positie van McLaren. Zeker nadat de harde supporterskern supporters vorige week. na die teleurstellende 1-1 tegen Zwolle. de spelersbus opwachtte om luid en duidelijk het ongenoegen kenbaar te maken. Verslaggever Rachdan Niemeyer sprak gistermiddag met McLaren. over alle kritiek die op hem afkomt. Outside, a lot of criticism. Dus so inside moeten we heel sterk zijn en samen together. En uh, het team moet ook op respond en goed voetbal spelen. En fight voor 95 minuten. Vier punten maar staat FC Twente achter de koploper in de eredivisie. Maar toch gaat het niet goed. Het spel laat de wensen over, er zijn geen vastigheden en niemand is in vorm. FC Twente wordt op deze manier geen kampioen van Nederland, zegt McLaren. If we play like we play, we are not playing like a championship team at the moment. Top 4, dat is het doel. Het kampioenschap is nooit het uitgangspunt geweest aan het begin van het seizoen, vertelt de trainer. The goal of the club is to play in Europe every year. The goal of the club then is to be in the top four. And if everything comes together, like it did in 2010, everything comes together. We have the experience and the team. En uh, look, uh, experience, everything, then you can win a championship. Of zijn spelers er hetzelfde over denken, is maar de vraag. Het is gewoon waardeloos, ja. Het ging niks is goed gegaan in de tweede helft. Zakken jullie door het ijs? Ja, we zakken zwaar door het ijs, ja. Want ik heb uh, sinds ik weer twintig ben niet uh, als team zijn, we niet zo'n slecht tweede helft uh, gespeeld. En niks gaat meer goed. Dus, uh, het lijkt me sterk dat je, dat je als team zijn ineens niks meer kan. Willem Jansen en Robert Schilder afgelopen weekend waren uitermate kritisch over Twente. En nu? Ja, nu. Het, het enige wat we, wat we moeten gaan doen is, is weer presteren. Het, het zeg ik net, we kunnen wel praten, maar uh, we moeten het op het veld laten zien. En het enige remedie is denk ik punten pakken. En uh, als het kan weer met goed voetbal, zodat het vertrouwen weer uh, terugkomt in de ploeg. We fully accept when you don't play well, when you don't get the results. Dan jouw eigen Chris. This is normal. And, uh, what the message is, is that we are doing everything we possibly can to make sure that we one play good football. We fight for 95 minutes. We get them to. Then uh, the results will follow. McLaren weet dat hij als kampioenenmaker van een paar jaar geleden krediet heeft, maar dat dat krediet ook hard aan het afbrokkelen is. How I view it, of course. And you are judged on what you are doing at the moment. Maar zoals ik zei toen ik kwam en zoals ik zeg nu, dat season en team is gone. Dit is een nieuw team. En het is niet zo succesvol als twee jaar geleden. Het is een team. Met name de actie van de supporters afgelopen weekend na afloop van het gelijkgespeelde duel tegen Pexwolle heeft een pijn gedaan. 150 man stonden de spelersbus in Enschede op te wachten en sommige mensen raakten hem zelfs aan. Dat vindt McLaren niet leuk, hoewel die ook weigert om echt kritisch op die supporters te zijn die over het randje gingen. Oh, no, not scary is fans. This is normaal. Uh, normal and we are as angry and frustrated as they are after a game. So no, this is normal, but I think um, it doesn't help the team. To see that from your own fans, I think that's the the message. Um, it's a protest and they're not happy. They showed that and um, that's important. Also the players know. So we know what to do. We know what we have to do. Ze moeten namelijk winnen. Dat is eigenlijk uh, wat McLaren zegt en dat zullen we straks zien of zijn team dat gaat doen. Vanaf kwart voor zeven kunt u het horen hier op Radio 1, verslag van die wedstrijd tegen Willem II. Ajax-trainer Frank de Boer die heeft Kenneth Vermeer opgenomen... in zijn selectie voor het duel met RKC Waalwijk. De doelman viel donderdagavond tijdens het duel met Steuwa Boekarest... in de Europa League geblesseerd uit. Hij had uh, te veel last van een blessure bij zijn scheenbeen... maar hij zal morgen wel bij de wedstrijdselectie van Ajax zitten. En Romeo Kastler gaat voetballen voor het Russische Volgo Nizhny. Nov Novgorod één uh, nou keer dan helemaal goed. Volgo Nizhny-Vovgorod. De aanvallen tekenden tot aan het einde van het seizoen... bij de huidige nummer 13 van de Russische competitie. Kastelen was het hele seizoen al op zoek naar een club. Hij vertrok afgelopen zomer transfervrij bij HSV... waar hij na lang blessureleed moest vertrekken. Als je denkt haar te begrijpen...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 Ze kan twintig jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou, ze is een vrouw. Je dacht haar te verleiden, heeft ze jou al lang versierd. Jij vindt gek wat zij normaal vindt, en gewoon vindt ze maar wierd. Ze wil graag met jou bepraten, waar jij die andere vrouw van kent. Dat luistert nou, ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Dat luistert nou, dat luistert nou, ze is een vrouw. Beter dan jijzelf begrijpt zij wat er allemaal bij jou van binnen voelt Wat ze wil dat weet ze niet altijd Maar wel precies hoe zij het voelt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 Van der Lubbe en ze is een vrouw. Het is bijna uh, kwart voor zes. Straks gaan we weer uh, schaatsen in uh, Hamar. Maar er is uh, vandaag nog een ander groot evenement. Uh, in Apeldoorn, in het uh, Omnisport, daar de eerste dag uh, van het Nederlands kampioenschap indoor-atletiek. In Apeldoorn is voor ons atletiekverslaggever Leon Haan. Uh, Leon, eerste dag. Er zijn er dus twee. Was dat altijd al zo? Ja, dat is, eigenlijk, uh, dat is eigenlijk altijd zo. Omdat atletiek natuurlijk uit een groot aantal disciplines bestaat. En ja, je moet toch de voorrondes hebben, laat maar zeggen. En, en dan de finale dag. Zo moet je het ook een beetje zien, zaterdag. Dus vandaag is, uh, staat gewoon het teken van de voorrondes op veel looponderdelen. Er zijn een paar technische finales geweest. Maar morgen is eigenlijk de spektakeldag met uh, de meeste finales. Daarom uh, heb je het idee dat het eigenlijk altijd maar één dag is. Maar het is altijd twee dagen. Uh, toch waren er vandaag al wat titels vergeven, begrijp ik? Ja, bijvoorbeeld bij het hoogspringen ging de winst naar Jan-Peter Larsen. Die won voor de zesde keer met een hoogte van 2,21 meter. Het tweede werd daar Douwe Amos, de kampioen van de afgelopen twee jaren. Het Polsland hoogspringen werd weer gewonnen door Rihanna Galliard bij de Vrouwen. Ook voor haar de zesde nationale indoor titel. Ze sprong drie keer af op 4,26. Terwijl ze eigenlijk toch wel in gedachten had de limiet voor deelname aan het EK Indoor over twee weken in Göteborg. De limiet staat op 4,45. Nou, dat zat er dus uh, vandaag niet in. De limietperiode die verstrijkt uh, volgende week, de 24 februari. Maar voor Galliard lijken er bijna geen kansen meer te zijn. Er zijn maar een beperkt aantal indoorwedstrijden. Dus uh, waarschijnlijk uh, zit er voor haar geen EK-indoor in. Ja, en voor de rest uh, waren het uh, toch vooral de voorrondes. En daarin ook wel een paar uh, bijzondere prestaties. Op de 800 meter won Tijmen 148 1.48.51. Dat is echt een hele snelle tijd. Cupus is al geplaatst voor het EK-indoor. Um, hij heeft dus, dus nu hier vandaag geplaatst voor de finale morgen. En dan neemt hij het op tegen Robert Latouwers. Ja. Lattowers wil wel naar het EK indoor, maar heeft de limiet nog niet. Dus dat belooft een interessante strijd voor morgen te worden. Ja, Tienkamper uh, Ingmar Fors, die heeft zich afgemeld, heb ik begrepen. Zowel voor dit NK als voor, de EK. voor het EK. Weet jij wat er aan de hand is? Ja, hij heeft een voetsofgiftering opgelopen. Um, in de aanloop naar dit uh, Nederlands Indoorkampioenschap. Ja, en daardoor is hij eigenlijk zo bezwakt dat hij, ja, dat hij gewoon niet in actie kan komen. En daardoor laat hij ook het EK door over twee weken uh, schieten. Want hij was uh, uitgenodigd door de, in de Europese Atletieke Associatie. Want dat gebeurt op de Zevenkamp. Die atleten die krijgen een uitnodiging van de, de, de, de Europese Associatie. En uh, ja... Uh, ik mag volgens mij daar geen gebruik van, want hij is gewoon uh, fysiek uh, daartoe niet in staat. Nee. Goed, vervelend genoeg voor hem. Maar morgen dus het spektakel daar in Apeldoorn. Wij kijken er naar uit. Dankjewel. Leon Haan, morgen uh, dus daar in Apeldoorn, de tweede dag van het NK Indoor. Morgen trouwens ook Feyenoord tegen Pek Zwolle. Een wedstrijd die, uh, die het moet winnen, uh, Feyenoord, om bij te blijven in de titelstrijd. Uh, Feyenoord staat nu derde in punten gelijk met Ajax. En drie punten achter de PSV. Maar toch laat de trainer Ronald Koeman zich niet verleiden tot uh, spannende uitspraken. Feyenoord mag kampioen worden, maar dat hoeft niet. Ja, dat zie ik nog steeds anders dan... Uh... Dan bij Ajax of PSV. En dan met name PSV natuurlijk. Want uh, het gaat met name over, uh, als je de afgelopen week ook leest... jongens spelen grote wedstrijden. Volgende week die wedstrijd tegen PSV. Pek hoor je niet zoveel, Nou, dat zal wel een uh, misvatting zijn als je zo denkt. Want je hoeft niet heel ver terug uh, dat uh, Pek Zwolle bij PSV wint. Uh, beter is en was tegen Twente. Maar nou ja, Er is geen enkele aanleiding om te denken van... Uh, dat doen we wel even en we richten ons op PSV. Want we hebben aangetoond en, uh, dat we juist in dit soort wedstrijden... Uh, die we altijd gewonnen hebben met dit seizoen... meer en beter als vorig seizoen... dat we daarom ook zo hoog staan. Dus ja, dat, uh, dan werken we gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En dan heeft het geen enkele zin om, uh, om verder te kijken. Even nog over, over dat woord druk. Merk je het wel dat het, dat het toeneemt van, van, van buitenaf ook? Ook op de nee. jongens die daar misschien wel ja, ja, over worden aangesproken? Nou ja, je, je, je hoort zo links en rechts ook wel eens dat, dat, dat spelers met elkaar... want ja, ik zit ook regelmatig op kantoor en ik ben niet altijd in de kleedkamer. Dan hoor je ook wel eens van de mensen van de medische staf... Dat, dat best wel, en dat was vorig jaar ook wel zo... dat ze op een gegeven moment ook wel gaan geloven in iets meer dan, uh, dan we het nu doen. Nou, dat is alleen maar leuk, dat is alleen maar een extra motivatie... En, uh, maar ik zie dat nog niet uh, als een uh, druk. Want ja, als je bij Feyenoord speelt, heb je altijd de druk van het moeten winnen. En, uh, en zo moet het ook zijn. Het is alleen maar een leuke druk, eigenlijk. Nou ja, tuurlijk. Dat, uh, we doen mee. En uh, ja, men, we hebben een uh, mooi programma de komende weken. Dus uh, laten we het maar zien. Iedereen raakt altijd in de war als we uh, in Almelo of in Zwolle moeten spelen op het kunstgras. Jij bent daar vrij nuchter in, hè? Waarom? Nou, ah, dat is ook een ervaring. Uh, ik kan me wel herinneren op het moment dat ik uh, een keer bij Ajax en later ook nog bij PSV... zijn we zelfs een keer uh, een avond voor de wedstrijd in het stadion getraind. Nou ja, toen waren we twintig minuten bezig. Toen dacht ik van, uh, ik weet niet wat we gisteravond gedaan hebben op de training... want uh, we werden alle kanten opgespeeld. Nou ja, dat, uh, je moet je omschakelen. Het veld is anders, uh, het is kunstgras... Soms, uh, als het nat is, uh, schiet die bal door. Als het droog is, uh, blijft die hangen. Nou, daar moet je op instellen. En aan de andere kant heb ik ook gezegd... Uh, ik denk dat het grootste gedeelte van onze selectie... juist opgevoed is met kunstgas. We zijn jong. Uh, die kennen en weten bijna niet anders. Dus die passen zich uh, ook goed aan. Dus daar heb ik ook niet zo'n probleem. En dat heeft mij ook geleerd in de afgelopen twee seizoenen. Dat we onszelf moeten zijn... En, uh, en je moet altijd rekening houden met de omstandigheden. En de oudere knieën raken er niet extra door aangetast? Nou, op, een, op basis van één wedstrijd niet, maar... Als je, als je de hele week ineens op, op kunstgras gaat trainen... dan krijg je toch altijd een iets andere reactie op je spieren dan normaal. Nog Even over, uh, over de wedstrijd tegen PEC. Je hebt drie spelers die op scherp staan. Ga je nou, uh, als het goed gaat hè, tegen PEC... en je staat voor toch vast wisselen uh, met het oog op de wedstrijd tegen PSV? Immers spellen, jammaat? Nou ja... Als er een mogelijkheid is in een situatie, in een wedstrijd... En, en dat kun je doen, nou ja, waarom niet? Maar dat is niet de insteek, want zo makkelijk winnen wij wedstrijden niet. Ook niet dat we, dat we juist aan kunnen gaan denken... om uh, al, al over een week uh, te gaan denken wat we dan kunnen doen. Nee, we moeten volle bak. en uh, Het zal niet makkelijk zijn, en, uh, dat pek. Ze uh, dus zullen iedereen hard nodig hebben en, en ja, wie dan er volgende week uh, niet bij is, uh, helaas. Wat maakt Peck zo goed? Nou, ze spelen heel gedurfd. Uh, ze gaan uit van het voetbal. Ze spelen goed positiespel. Nou ja, het, ik had het toen al gezegd... hier na de thuiswedstrijd... dat ik vond dat, uh, dat ze... heel wat ploegen het moeilijk gingen maken. Aan de ene kant heel gek... want ze staan toch vrij laag. Geeft ook wel aan dat ze... Ja, toch ook wel moeite hebben om, uh, om wedstrijden te winnen... terwijl ze nooit kansloos zijn. Dus we zullen heel goed uh, en heel agressief uh, en goed druk moeten zetten. Maar dat ligt ons wel. Trainer Ronald Koeman van uh, Feyenoord tegen hun collega Ronald van der Geer. Oké. Yeah. I got a little song I want to sing. Yeah. Eddie Floyd wrote the song. Oh, yes, he did well. And I believe I can tell the hell about it. Yeah. He told me the time of my fight, my man. Oh, no. Oh, oh.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 Look, I got loving you on my mind. I'm starting right now, so I will be on time. I wanna do all that I can oh, yeah. just to prove to you that I'm a little. You don't know what you mean to me van uh, Sam en Dave. Vijf voor zes. We gaan eens even naar de hal uh, in Hamar. Want uh, als het schema klopt... dan zijn ze weer aan het schaatsen, Sebastian. Klopt helemaal. En volgens mij is uh, dezelfde fan uh, weer uh, aanwezig in Hamar... die destijds er ook was. En toen de deur openzette tijdens de rit van Rintje Ritsma. want er komt er een enorme koude lucht in één keer uh, voorbij hier in Hamar. Dus misschien staat er wel weer ergens een deur opengezet... door een noord, terwijl Dennis Yuskov... Uh, gestart is voor zijn rit tegen Lucas Makowski, Juskov 16e op de 500 meter. Uh, Lucas Makowski eindigde daar als 13e. Het onderlinge verschil is 1 seconde en 16e in het voordeel dus van de Canadees. Maar die ligt op dit moment wel achter ten opzichte van Denis Juskov. Een halve seconde ongeveer afgerond is Makowski langzamer naar de beginfase van deze rit. Juskov reed in Insel vorige week zijn persoonlijk record... 6-23-18 won daarmee de B-groep. En een dag later uh, uh, haalde hij uit op de 1500 meter. Want die won hij in 1 07 een van de vele winnaars dit seizoen op de 1500 meter. Makowski was ook aanwezig in Insel, maar eet daar geen 5 kilometer. Wel de 1500 meter waar die 17e werd. En op de 5 kilometer nu hier in Hamer zijn ze voorlopig aardig aan elkaar gewaagd. En Makowski, ja, dat doet hij niet slim. Die versnelt bij het uitrijden van de binnenbocht. En dat doet hij dermate hard dat hij nu op de kruising... de snelheid die hij daarmee heeft opgewekt, weer gaat verspelen. Want hij moet inhouden omdat Denis Juskov uit de buitenbaan kwam. Die had voorrang en zo zijn zij onderweg in de beginfase van de ...deze vijf kilometer, maar zijn ze ietsje langzamer... ...dan de tussentijden van Harald Siedels. Jochem Uithagen, wat is er toch met zo'n deur die open gaat en dicht gaat? Wat voor een, heeft dat met vochtigheid te maken? Of? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik denk dat iemand gewoon boven uh, bewijselijk buiten... ...een checkje staat er ook, zo ze zomaar kunnen. Maar je krijgt het natuurlijk, omdat de, de bovenin heb je een ring... Daar, ...dat zit dus echt een wat hoogteverschil in... En bovenin die hal hangt natuurlijk ook nog meer warme lucht. Je krijgt waarschijnlijk een enorme trek in één keer. Dat kan je inderdaad vrij snel in het stadion gaan merken. Oké, okay, maar dan merk je dus dat het kouder wordt. Maar als rijder heb je daar nee, misschien denk... een beetje last van. Maar... Ik, ik denk het niet meer. Goed, Rintje zegt dat hij het ooit heeft gemerkt. Ik weet, ik weet ook niet wat, wat het grote verschil daar op het ijs is. Maar ja. je kan het best even voelen. En de, ik geloof dat de slaggevers ook meer in die hoek zitten daar bij die deur. Ja, dus dat ja. zal ook het verschil maken. Goed, duidelijk. Um, voordat we zo naar het Radio-Enginaal uh, gaan, even de uitslag uit de Bundesliga... Uh, Bayern Leverkusen tegen Augsburger 2-1. Bremen-Vrijboek 3 mainz Schalke Mainz-Schalken 0-4-2-2. HSV tegen Borussia Mönchengladbach. München-Gladbach werd 1-0. Met een winnende pegel werkelijk, van Rafael van der Vaart. Fortuna Düsseldorf tegen Groetenfurt werd 1-0. Vanavond wordt nog gespeeld Eindracht Frankfurt. Nee, Borussia Dortmund. Dat speelt thuis tegen Eindracht Frankfurt. Dus dat is echt een, een topper. Nummer 3 tegen nummer 4. Gisteren speelde Wolfsburg van Anders Jonker tegen Bayern München. Het werd 0-2, mede door een doelpunt van Ayen Robben. München eerste met 57, Leverkusen 41 en Dortmund 39 punten. En dan nog in de FA Cup, Arsenal Blackburn Rovers 0-1, Town tegen Millwall 0-3. En Milton Keynes van het derde niveau, maar liefst tegen Barnsley 1-3. U bent helemaal bij. Zometeen na het internationaal van 6 uur zijn we bij u terug met de ontknoping van de 5 kilometer bij de mannen. Tot zo. En Exclusief in Studio Itzarda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ik ga eens eventjes nadenken over de ruimte en over tijd. Ik weet dat ik enorm verwonderd was. alleen het moment dat ik die schedel in mijn handen had. Ik denk dat de zon dus, logischerwijze, maar Een heel stuk kleiner is dan de aarde. Ik dacht, het kan niet, dat kan niet. Een steen die de vorm van een schedel heeft. Smaakt dat naar meer... Luister dan. Morgenavond kwart over zes naar Studio Itzerda Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beslissing valt in Tialf. De Ascent ISU World Cup finale. Op 8, 9 en 10 maart in Tialf Weerenveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie?